35.70 de tijd voor Stefan Groothuis. Barecourt, andermaal verbeterd. Smeekens, Barecourt dus weer kwijt. Barecourt nu op naam van Ronald Mulder. Met die 35.23. De sprong daarna nog door naar 36.03. Maar dat heeft Ronald Mulder echt niet gereden hoor. 35.23 is de snelste tijd dus nu. 35.70 de tijd van Stefan Groothuis. Betekent dat Ronald Mulder Groothuis voorbij is gegaan in het algemeen klassement. 35-23 is dus nu het baanrecord in Kardingen. Als we nu in de laatste rit twee rijders van Beslist.nl in actie gaan zien. Twee rijders dus uit de ploeg van Gerard van Velden. En nog maar een keer gezegd, dat is dus de reden dat we in het nieuws van 4 uur eventjes iets naar achter, er, achteren hebben geschoven. Michel Mulder gisteren dus winnaar van de 500 meter in 35-45. Dat was toen een barecourt. Smeekens en Ronald Mulder waren nu al sneller. Hein Ottespeer, de tegenstander van Michel Mulder, staat 100ste achter... Op deze 500 meter in het klassement. En dan Ronald Mulder op 38-honderdste. Dus dat is wel een buffertje dat Michel Mulder heeft ten opzichte van zijn tweelingbroer. En zijn grote concurrent uit de ploeg van Jack Ory. Ze zijn goed weg. Mooi zijn aan zijn. Michel Mulder net nu iets dat in de 52 meter. 9,78. Is niet de snelste een opening. Oh, daar gaat hij bijna onderuit zeg. Ten nauwe nood blijft Michel Mulder op de been. En dan is het ook meer stappen in het tweede deel van de eerste binnenbocht. Dit kost tijd. Dit kost heel veel tijd. Dit gaat hem wellicht. De leiding kost al wel. Uh, uh, hein Otterspeer. En nog niet voorbij is. Dat moet Otterspeer gaan doen in de binnenbocht. Nu pas zit Otterspeer ernaast. In het tweede deel van de binnenbocht. Blokjes vliegen ons allemaal op de oren. Otterspeer had ook moeite. Zij aan zij. Ondanks die eerste moeilijke bocht. Otterspeer wint in 35.73 voor hem. Dat is slechts de vijfde tijd. Het was een race met vele hindernissen. 35.84 voor Michel Mulder. En zo grijpt Ronald Mulder in één keer dan de macht op deze 500 meter. Want hij wint niet alleen in een record van 35-3. Maar is ook door deze race met heel veel fouten van Michel Mulder en Hein Otterspeer in één keer de leider in het klassement. Ronald Mulder dus nu aan de leiding. Hein Otterspeer staat op 26 honderdste van een seconde. Tweede en Stefan Groothuis derde in het klassement. Michel Mulder zakt naar plaats vier in het algemeen klassement. Dat wordt straks wat op de duizend meter want die vier staan binnen een halve seconde van elkaar. Zometeen reacties vanuit Groningen en later natuurlijk de duizend meter voor de mannen en de vrouwen daar Vanaf Karningen. Allereerst maken we plaats voor het uitgestelde journaal van 4 uur. Exclusief in Studio Itzarda. Waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Ik denk dat dit de stilste plek van Nederland is. Je gaat tegen jezelf praten. Je benoemt alles omdat je behoefte hebt aan menselijk geluid. De rol van de stilte is dan om naar het voelen te gaan. Ja, uiteindelijk is daar gewoon liefde. Smaakt dat naar meer? Luister dan vanavond, kwart over zes, naar Studio Itzerbaan. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Mark Visser met het uitgestelde NOS-journaal van 4 uur. De omstreden neuroloog Jansen Steuren heeft in de kliniek in Helbron... toch enkele medische ingrepen bij patiënten gedaan, meldt de Helbronner Stiemen. De krant baseert zich op uitlatingen van de patiënten die zich bij de krant heeft gemeld... Gisteren zei het ziekenhuis in een verklaring dat Janssen Steur als assistentarts geen ingrepen heeft gedaan bij patiënten. Volgens de patiënt heeft Janssen Steur bij hem een lumbouwpunctie gedaan. En dat is een soort ruggenprik om ruggenmerg af te nemen voor onderzoek. De vrouw die door Janssen Steur behandeld is, zegt dat ze vervelende gevolgen aan de ingreep over heeft gehouden. Navraag van de NOS bij artsen leert dat een lumbouwpunctie geen ongebruikelijke ingreep is voor een assistentarts. De toespraak van de Syrische president Assad... heeft in binnen- en buitenland geen indruk gemaakt. Groot-Brittannië noemt Assad hypocriet... omdat hij doet alsof het geweld niet zijn schuld is... terwijl hij volgens de Britten verantwoordelijk is... voor het geweld en de onderdrukking van zijn volk. De meeste landen vinden de belofte die Assad deed... over hervormingen niet geloofwaardig. Volgens de EU is er maar één oplossing om rust te brengen in Syrië. Assad moet aftreden. De Syrische oppositie zegt dat Assad probeert... een diplomatieke oplossing voor de burgeroorlog te voorkomen... In Amsterdam is het Duitse consulaat met verf beklad. Volgens de lokale zender AT5 heeft een Turkse radicaal linkse groepering de verantwoordelijkheid opgeëist. In een brief van AT5 schrijven de daders dat Duitsland een van hun leden moet vrijlaten. De groepering strijdt tegen fascisme en imperialisme en is in Duitsland verboden. Een schoonmaakploeg is begonnen om de rode en witte verf van het gebouw te halen. Doetegum heeft een vrouw vannacht een agent gebeten. Ze had ruzie gekregen. En toen een vriend aan de vrouw zich ermee bemoeide, werd hij gearresteerd. De vrouw werd toen zo kwaad dat ze de agent sloeg. En Toen ze ook werd opgepakt, beet ze een agent in zijn arm. De agent heeft aangifte gedaan van mishandeling. Het weer plaatselijk bewolkt. Vanavond enkele opklaringen. Morgen bewolkt en nevelig. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog. en Het wordt zo'n 8 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Goedemiddag het rondje langs de velden beginnen wij in Rome. De wereldbeker veldrijden zijn ze inmiddels al gefinished, Geo Lippens. Ze zijn gefinished in die razendsnelle wedstrijd. Net iets meer dan een uur hebben ze erover gedaan in deze veldrijden. Gemiddelde van boven de 28 km per uur. Dat is ongekend hard voor een veldrit. En Kevin Powell's de man die we al verwachten, was inderdaad de winnaar van deze wedstrijd. Hij finishte solo. Lied Klaas van Tornhout achter zich van Tornhout kreeg een paar honderd meter voor de finish. Ook nog eens een keer een probleem met een aflopende... Kevin Pauwels, proficiat, dit was een strafstuk. hij liest zich in ieder geval daar afrijden betekent dus dat van Tornhout uiteindelijk zakte naar de vijfde plaats in de slotfase van die wedstrijd. Tweede werd de wereldkampioen Niels Albert hield de schade beperkt op Pauwels. Pauwels kruipt wel wat dichterbij in de stand om de wereldbeker. Want hij staat nu tweede op 469 punten. Terwijl Albert eerste staat met 485 punten. En dat belooft in elk geval nog een aardige strijd te worden. Straks in hoge Heide over twee weken. Laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Twee weken voordat de renners afreizen naar Amerika. Verder met die uitslag op de derde plek in Rome. Marco Fontana, die Italiaan die alsof hij gewonnen had over de streep kwam. trots dat hij weer eens een keer op het podium stond in de wereldbekerwedstrijd. En dat in eigen land in Rome. Vierde, Moret. Vijfde van Torenhout met die aflopende ketting. En zesde, eerste van de achtervolgers, Lars van der Haar op 50 seconden voor Simonek. Dan kijken we naar de andere Nederlanders. Twan van der Brand op de tiende plek. Thijs van Amerongen, veertiende. En dan moeten we ver weg gaan. 25 Vijfentwintigste en 26e plek voor Niels Wubbe en Thijs Al. Maar dat is geen schande, want ook 20 twintigste. Op 2 minuten en 11 seconden. Op de tweede dag van het NK-Sprint werd juist de 500 meter bij de mannen gereden. En vijfde werd daar Hein Otterspeer. Hij staat nu bij de microfoon van Steven Dalenboud. Hein Otterspeer in die race tegen Michel Mulder. Ja, Michel Mulder is zwaar teleurgesteld. Zo teleurgesteld dat hij even liever niks zegt zelf. Uh, ja, het was een, een race vol fouten, hè? Uh, Ja, klopt. Ik, uh, het was een beetje hectisch eigenlijk. Je zag snelle tijden voorbij komen na de... Ja, voor de, de, voordat wij reden. Wij zaten in het laatste paar, Michel en ik. Ronald Mulder reed voor jullie. Ja, precies. En uh, Smeekers ook. En, uh, ja, goed. Voor mij was het wel aardige 300 meter. Eigenlijk de laatste bocht ging ook wel ik ietsjes uit. En, uh, ja, ik was ietsjes, ietsjes minder explosief dan gisteren, leek het wel. Maar ja, ik was ook uh, net, net of wat langzamer. anderhalf tiende volgens mij. Ik zag Michel in mijn ooghoek, hoor ik wel een maken in de eerste bocht. En, uh, maar ja, ik uh, ging gewoon zo snel mogelijk achter hem aan. Dat heeft jou niet beïnvloed? Nee, nee. Ja, het, het leidde mij ietsjes af, maar niet mijn rit in ieder geval. Nee, goed, nou je stond tweede, je staat tweede. Dat is dan het, uh, het, het goede nieuws. 26 honderdste is het verschil met Ronald Mulder, die dus nu opgestoomd is in het klassement ja. op die duizend meter. Nou ja, duizend meter. Ja, volgens mij was mijn duizend meter gisteren een seconde sneller dan die van hem. Maar uh, ja, er zijn nog meer kapers op de kust. Ik uh, moet gewoon de meter winnen zometeen. Dan wil ik uh, de titel uh, pakken. En uh, ja, Groothuis staat dicht achter mij. Michel jaar uit. Die regent ook een goede duizend. Dus ja, alles op alles zometeen. En dan uh, zien we wie er wint. Succes. Dankjewel. Gaan we meteen door naar Sebastian Timmerman? Ja, Ronald Mulder winters voor Jan Smeekers. Even rustig even alle rang en standers opmaken, Sebastiaan. Ja, nou, dat verschil waar Otterspeer het over had gisteren op die duizend meter uh, was geen seconde hoor. 8800 honderdste, Wel veel, maar geen seconde uh, was gisteren Hein Otterspeer sneller op de duizend dan Ronald Mulder. En hij staat in het algemeen klassement 2600 honderdste achter Hein Otterspeer. Dus dat kan inderdaad nog wel alle kanten op. Uh, Mulder dus 1, Ronald Mulder. Otterspeer 2. Stefan Groothuis. Ja, vergeet hem niet en vlak hem niet uit op de derde plaats en het zou niet voor de eerste keer zijn hoor als Groothuis toeslaat op de slotafstand op de laatste kilometer. 41 honderdste achter zijn ploeggenoot Ronald Mulder. Michel Mulder nu op de vierde plaats, 46 honderdste achter zijn tweelingbroer, achter de leider, achter Ronald Mulder. En dan valt er een behoorlijk groot gat naar de nummer vijf en dat is Jan Smekens een verschil van 74 honderdste van een seconde maar liefst naar Smekens op die vijfde plaats. het daar kort achter op de en dan Nuis op de zevende plaats. Die zijn lijken kansloos voor de titel. We gaan naar Steven Dalebout op het middenterrein met de man die nu aan de leiding staat van het enkele Sprint. Ronald Mulder, wat een belachelijk snelle 500 meter was dit, hè? Ja, dankjewel. Het was, uh, ja, het was ideaal. Het was een mooie 500 en ik denk uh, geen fout gemaakt. En het is een mooie basis op deze manier. Was dit op, op deze baan, Kardingen, de perfect. De perfecte race, de snelst mogelijke race nou, voor jou dan? Ja, zeker. Ik had natuurlijk ook een mooie loting met Stefan en ik kon er mooi heen rijden. En Stefan is gewoon een ultieme rondrijder en hij maakte zo snel op de kruising dat ik, uh, hij, dat ik daar mee kon liften. Maar ja, goed, daarna moet je het wel goed doen natuurlijk en de laatste binnenwoord was, uh, was voor mij goed om door blijven snellen en ja, dan rolt deze tijd eruit. Het is natuurlijk wel heel snel voor karting en uh, daar ben ik wel trots op. Ja, ik zat even te denken, jullie gaan straks uh, naar Amerika, toe naar Calgary, Salt Lake City. Uh, Calgary en Canada natuurlijk, maar ja, als dit hier mogelijk is, wat, wat is daar dan mogelijk met deze BNVL? Ja, ik had, ik had hem een beetje verwacht. Nou ja, weet je, dat is weer heel anders en uh, het gaat goed, daar ben ik van blij om. Maar het belangrijkste voor nu is even compleet sprint te worden. En dat betekent ook dat ik nog een goede duizel moet rijden. Om vervolgens mijn plek naar uh, het WK Sprint eventueel veilig te stellen. En, uh, ik weet, ik ben geen uitsproken duizend meter rijden. Dus het moet gewoon heel scherp zijn. Ja, en heb, ga je dan, heb jij je ogen gericht op die plek in het WK Sprint? Dit is één van de Nederlandse tickets. Of heb jij je ogen gewoon gericht op de titel? Want je staat bovenaan. 6.200ste voorsprong op Bottenspeer. Ja, ik ging het uh, toernooi in dat ik denk van... ja, Ik wil sowieso mijn 500 meter veilig stellen. Dat was bij de eerste 500 wel gelukt. En uh, toen dacht ik, nou wil ik compleet sprint worden. Ja, nu sta ik ineens bovenaan. Natuurlijk ga ik meedoen, maar ja, goed, we gaan het wel zien. Wat ik al zei, ik ga niet aan het resultaat, denken. ik. moet gewoon een hele goede duizend mee rijden. Succes zometeen. Yes, dank je wel. Ronald Milberg. We hebben nog Sebastian Timmerman daar bij het schaatsen. Want, want, ja, ik ben een leek. Leg me nog eens even uit hoe het allemaal zit met die wereldbeke plekken. Ja, dat heb je ook nog inderdaad. Nee, het belangrijkste is natuurlijk Nederlandse titel. Uh, dan komen die vier plaatsen voor de WK uh, Sprint. Uh, nou, die top vier is voorlopig afgescheiden. Maar goed, er zijn nog kapers op de kust. En er zijn er inderdaad ook nog wereldbeke plekken. Dat gaat zeg maar om de uh, snelste tijden op de 500 meter. Dus je moet de tijden van gisteren naast de tijden van uh, vandaag leggen. Michel Mulder en Jan Smekers waren al zeker van deelname aan de restering. ...van de wereldbekerwedstrijden op basis van de wedstrijden die we zagen in deel 1 van het seizoen. En daar komt Ronald Mulder bij op basis van zijn prachtige 500 meter van straks. Daar komt Hein Otterspeer bij op basis van zijn 500 meter van gisteren. En er komt bij Kjeld Nuis. Die reed vandaag eigenlijk een beetje zonder dat we het echt goed door hadden... ...omdat we zo bezig waren met de Muldertjes en Otterspeer. Uh, reed hij na de derde tijd, 35-62. En dat is genoeg voor Kjeld Nuis om de wereldbekers 500 meter te bereiken. En hij uh, wipt daarmee Stefan Groothuis met... Naast die wereldbekerplek is een ploeggenoot. Dus dat wat betreft de wereldbekerplekken op de 500 meter. We gaan dus nu weer helemaal richten op het NK. Het NK vooral bij de vrouwen als dadelijk het wel voorbij is. En allerlei oud uit het verleden zijn gehuldigd. Onder wie Erwin Wernemars, Geert Kuiper, Jan Bos, Jan Ikema. Ze staan er allemaal in Sprintstad Groningen. Want het is de tiende keer dat we hier het NK-sprint rijden. En misschien wint er dadelijk wel bij de vrouwen een pupil van Marianne Timmer. De beroemdste sprinter uit Groningen uit het verleden natuurlijk. Wat Margot Boer rijdt voor de Liga ploeg en verdedigt straks op de 1000 meter... een voorsprong van 78-honderdste, Rob Marit Leenstra. En ze rijden ook nog eens tegen elkaar. Straks de laatste rit op de duizend meter bij de vrouwen. Ik had het vanmiddag al even over de wedstrijd tussen Swansea en Arsenal. derde ronde van de FA Cup. Het stond 1-0 voor Swansea. De ploeg die speelt met Forum, Tindali en ook inmiddels Augustin in de ploeg. Um, het werd tien minuten geleden 1-1 door Podolski. Twee minuten later 1-2 Gibbs voor Arsenal. En daarna, uh, kort geleden, twee minuten geleden... maakte Graham er 2-2 van... Dankzinnige wedstrijd met nog een paar minuten te spelen. Swansea tegen Arsenal. Gaan wij ons opmaken voor het basketbal. De topper tussen Den Bosch en Nijmegen. De nummers 1 en 4 van de ranglijst. Leon Kersten. Krankzinnig is het hier uh, nog niet helemaal. Dan druk ik me zachtjes uit. We zitten nog 1 minuut 47 voor het einde van het eerste kwart. Tussen de huidige nummer 1, dat is Den Bos. En de nummer 4, Nijmegen. Maar dat komt. Of Wiegen is het tegenwoordig, moet ik het wel goed zeggen. Maar dat komt dat er gisteravond wat gespeeld is. Het gat tussen de twee teams is zes verliespunten. Daartussen staan Leiden en Groningen. En als Den Bos wint, dan zijn ze uh, absoluut eerste. En als Nijmegen wint, zijn ze weer derde. Het staat nog dicht bij elkaar wat dat betreft. De stand 13 tegen 16. Weinig scores, veel verdedigend werk. Soms ook slordig, moet ik echt zeggen. Want de ploeg hebben dan wel twee weken vrij gehad. Een beetje kerstvakantie. Konden de Amerikanen even naar huis. Maar ik heb toch het idee dat sommigen nog een beetje last hebben van jetlag. Want het is allemaal net niet. Al is ook de nadruk op de verdediging van beide teams. Dan de coaches ook onbekend. De Oostenrijke, corner van den Bos en Mark van Schuttershoef, de coach van Wiegen. Ik sprak hem voor de wedstrijd even. En hij was, eigenlijk was dat Wiegen failliet. Maar er kwam een doorstart met die discotheek Matrix uit Nijmegen. Die vond die ploeg, ja, die adopteren ze al jaren. Die vond dat ze door moesten gaan. Die is weer hoogsponsor geworden. Dat is een coach nodig, die Mark van Schuttershoef. Die werkte eigenlijk in Luxemburg, maar had kleine kinderen. Hij kwam terug naar huis in Zwolle. En, nou, ze vonden hem als coach, maar ik zeg, wat zou je dan hebben gedaan als ze jou niet als coach hebben ge gevraagd? Nou blijkt de beste man opticiënt te zijn van beroep, dus dan had hij in een brillenwinkel moeten gaan werken. Op de valreep gered, maar hij doet het als coach best aardig. Want hij staat dus derde, vierde, gelijk met Groningen. Het is maar hoe je het bekijkt uh, in verliespunten. In deze wedstrijd uh, vind ik de men, de, de, de ploeg, zo moet je het zo omschrijven, uit Wichel. Eigenlijk iets beter beginnen aan de wedstrijd. Het is niet voor niets 13 tegen 16. Met ietsje meer overtuiging. Henry Bekkering, die de enige twee drie punten... Dus van de wedstrijd heeft raak gegooid. Was ook reden voor Coach Corner van de Bos om een time-out te nemen. Is natuurlijk weinig aan de hand. We hebben 8,5 minuten gespeeld in de wedstrijd. En de stand is 13 tegen 16 in het voordeel van den Bosch. de bos. Ploegen komen nu weer het veld op. Peter Van Pasen voorop, die net een klein doordunkje had. Er was een lay-up van Wright van de Bos en die ging mis. En Van Pasen hing aan de ring, dunkte hem af. Was aardig om dat te zien dat de 34-jarige Van Pasen dat kon afdunken. Nou, ik zei al, nog lang te spelen, nog uh, 32 minuten basketbal in de stand in de Maaspoort tussen Den Bosch en Wiegen. 13 tegen 16. Pointer Sisters, en ik ben zo Vorig jaar beleefde beachvolleyballers Richard Schaal en Reiner Noemer een uitstekend jaar. Met twee Grand Slam-overwinningen en een vierde plaats op de Olympische Spelen in Londen. Maar het duo geldt als routiniers en steeds meer talentvolle teams melden zich in Nederland aan de top. Bij de Nederlandse kampioenschappen indoor beachvolleybal was Richard Schaal opnieuw van de partij. Met gelegenheidspartner Jeroen Vismans strandde hij in meer in de halve finale. Ook Floris van Hoorn was erbij en hij vroeg Schaal naar de plannen voor het komende jaar. Ik mis je maatje. Ja, die is hij niet. hè. Hij zit in uh, Azerbeidzjan. Daar dus, zit uh, hij de hele winter. Dus, uh, dat doe ik even wat anders. Maar uh, hij komt wel weer terug bij jou? Ja, hij komt uh, ongetwijfeld terug. Maar ik weet niet, ik weet niet of het nog... Het uh, hangt een beetje van de kalender af of we nog samen door kunnen spelen. Nou, als we al in uh, Rijn, die komt pas eind mei, half juni terug. En dan uh, als, als de wildtour al in april begint... Dan... Het is natuurlijk laat en uh, wordt het kort daarom ook nog te trainen. Dus ik, uh, ik ben er niet helemaal uit uh, wat, uh, wat ik dit jaar ga doen. Wanneer moet je die beslissing nemen? Oh, dat hoeft niet nu. Ik, heb, uh, ik draai gewoon mijn eigen programma met uh, Emil Boersma... Die, uh, die ook in Amsterdam traint. En dat doen we vanaf nu eigenlijk. Dit was het startpunt, dit toernooi. Vanaf nu gaan we gewoon weer voluit uh, trainen. En dan kun je altijd nog beslissen met wie je gaat spelen uiteindelijk. Maar uh, bestaat de mogelijkheid dat je helemaal niet meer speelt met Reindig? Ja, die mogelijkheid bestaat wel, ja. ja. Laat ik het anders zeggen, hoe groot is de kans? Ja, dat weet ik niet. Uh, het is maar net wanneer hij terugkomt. En het hangt ook veel van de kalender af voor mij, hoor. Ik bedoel, als, uh, als, als pas in mei juni het toernooi echt beginnen, dan uh, is het makkelijk om te wachten natuurlijk. Maar ik heb al wel gehoord dat er meer toernooien zijn en dat Europa, zeg maar, aan het begin uh, zit in april. Dus dan, uh, ja, ik moet wel spelen. Dus dan, uh, dan, dan zal het me niet met anders worden. En als je met iemand anders begint, maak je dan ook het jaar af met iemand anders? Oh, dat, dat weet ik niet. Dat kan uh, natuurlijk altijd nog veranderen. Als, uh, als Rein terugkomt, dan kan het ook zijn dat we daarna nog met elkaar gaan spelen. Uh, ik laat alle opties open. Ik weet dat Rijnan nog wel wil. Die wil nog graag spelen, dus, maar ja, uh, die is echt laat uh, terug. Is het een afscheidstournee? Nou, zo zie ik het nog niet echt. Ik had wel meteen voorgenomen om niet na de Olympische Spelen te stoppen, want dat uh, wil ik niet. Zeker niet als je, als je vierde eindigt en... Uh, ja, het kan het laatste jaar worden inderdaad. Maar ik weet niet, als, we, als we zo hoog blijven staan als nu, dan is het ook nog interessant uh, om, om financieel om door te gaan. natuurlijk. En, uh, zolang we nog meedoen in een wereldtop, dan, uh, dan gaan we gewoon door. Je begint dus eigenlijk aan het seizoen met enorm veel vraagtekens. Ja, dat klopt. Ja. Het is niet, uh, ik, ik weet ongeveer waar ik zelf sta in april. Ik zorg dat ik fit ben en hoe het dan allemaal gaat lopen en met wie... Uh, Eén ding weet ik wel is dat ik hier uh, in Asmeer ga trainen. Dat wordt mijn thuishonk. Dus niet meer uh, Bissim Holland. Dus min of meer uit Bissim Holland. En, uh, ik wil wat dichter bij huis. Hoef ik, heb minder te reizen. Dus makkelijker voor mij om te trainen. En, uh, Kasper Groenhuizen wordt weer mijn coach. Daar ben ik mee begonnen. Daar ga ik sowieso ook mee eindigen. Dat zijn de dingen die ik zeker weet. Maar je hebt uh, al eerder gezegd van dit is mijn laatste jaar. Daar kom je nu een beetje op terug. Ja, ja, daar kom ik wel op terug. Ja. Want, uh, afgelopen jaar was, uh, ja, was een topjaar voor ons. En, uh, dat had ik bij, eigenlijk niet verwacht van tevoren, dat we zo goed zouden spelen. En nu uh, heb ik zoiets van, ik vind het nog te leuk om, uh, om niet te stoppen. En, uh, ik heb nog geen werk, ik, ik ben nu aan het studeren. Dus wat kun je beter doen dan een beetje biesvolleyballen daarnaast? Maar hoe is het fysiek met jou? Ja, heel goed. Dus, uh, uh, ik heb nergens last van. Ik sta ook hier de toernooi te spelen met één keer in de week trainen. Nou, dat ging het niet eens slecht. Dus ik heb, eh, als ik gewoon weer mijn uren maak, dan. Eh, doe ik weer fluitend mee. Richard Schuil, uitgezakeld tussen een halve finale met zijn gelegenheidspartner Jeroen Vismans in Alsmeer bij dat NK Indoor. Afgelopen inmiddels is die wedstrijd tussen Swansea en Arsenal... de derde ronde van de FA Cup. Het is er uiteindelijk 2-2 geworden. En dat betekent een replay. En Iker Casillas moet zometeen opnieuw genoegen nemen... met een plek op de bank bij Real Madrid. Trainer Jose Mourinho geeft tegen Real Madrid, Sociedad... wederom de voorkeur aan Antonio Adan. Tot ieders verrassing was aanvoerder Casillas... in de laatste wedstrijd voor de winterstop... tegen Malaga gepasseerd door de Portugese oefenmeester. En met Adan onder de lat ging Real Madrid toen met 3-2. Onderuit, I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like the last spring. And I wanna kiss you, make you feel all right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 Tom Odell en Another Love. Hongballer Rick van der Hurk vertrekt uit de Major League Baseball. De 27-jarige Brabander heeft de Pittsburgh Pirates gevraagd zijn contract te ontbinden. zodat hij naar een buitenlandse club kan. Volgens de Amerikaanse media wil van der Hurk zijn carrière vervolgen in Zuid-Korea. Het is één minuut voor half vijf. Radio 1: Het NOS-journaal. Zon dus 1, het weer. Allereerste hoofdpunten met Mark Visser. Onstreden neuroloog Jansen Steur heeft in de kliniek in Heilbron toch enkele medische ingrepen bij patiënten gedaan, meldde de Heilbronner Stimme. De krant baseert zich op uitlatingen van de patiënten die zich bij de krant gemeld heeft. Gisteren zei het ziekenhuis in een verklaring dat Jansen Steur als assistentarts... geen ingrepen deed bij patiënten. Nelson Mandela is hersteld van zijn longontsteking en een operatie... waarbij galstenen zijn verwijderd. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse regering bekendgemaakt. De 94-jarige Mandela bracht vorige maand bijna drie weken in het ziekenhuis door. Het grootste waterbedrijf van Nederland, Vitens, vindt de drinkwaterkwaliteit in Nederland zo goed dat restaurants best geld kunnen vragen voor een glas of karaf. Volgens een enquête van Vitens is 80% van de ondervraagden bereid om te betalen. In het onderzoek wordt het bedrag genoemd van een euro voor een karaf. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Ik ga het de zon is toch goed doorgebroken in het westen en noordwesten van het land na dagen van hardnekkige bewolking. Vanavond en vannacht wordt het overal weer nevelig of mistig. Verder is er veel bewolking. Lokaal valt er weer wat motregen en de temperatuur daalt naar 7 tot 5 graden. Morgen begint de dag nevelig of mistig. Overdag is het bewolkt met opnieuw hier en daar wat motregen. Het blijft zacht met maximum temperaturen van 9 of 10 graden. En de wind waait morgen uit het zuidwesten, is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. En na morgen houdt dit weertype aan tot en met donderdag. De temperatuur daalt wel iets na zo'n 8 graden overdag. Vanaf vrijdag krijgen we waarschijnlijk kouder weer... met s'nachts lichte vorst en overdag 2 à 3 graden boven 0. Sport Radio NOS. Op 1. NOS Radio. Zo worden weer weer schaatsrecht vervolg van de tweede dag van het NK-sprint... met de 1000 meter gevoerde vrouw. Maar eerst basketbal in de maasport in Den Bosch. Eiffel trouwens tegen de Ma Matrix uh, Magics Leon Kersten. Er gebeurt iets eigenaardigs. De scheidsrechter loopt het veld af. Uh, hij legt de wedstrijd stil en hij rent de zaal uit. Dan nou hoop ik dat hij heel nodig naar de wc moet. Maar dat kan ik niet zien en dat wil ik ook helemaal niet zien. Maar hij loopt ineens door de we weg. Ineens hij fluit en hij zegt iets en hij loopt weg. Maar zijn twee collega's die maken zich niet heel erg druk. Dus ik vermoed dat hij echt heel dringend naar het toilet moet. Een beetje eigenaardig. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. We zijn precies halverwege tweede kwart. Stand 24-28. De Bosch heeft wel heel even voorgestaan. het was voor het eerst deze wedstrijd 24-22. Ze kwamen terug van een achterstand van 14-21. Een flinke run dus. 10 tegen 1. Maar ze hebben niet echt grip op de wedstrijd. De tegenstander uit Wieche overigens ook niet. Maar die vind ik wel ietsje beter spelen. Die staan dus terecht vier puntjes voor 24-28. Ondertussen staan we naar een stel danseressen te kijken. En uh, komt de man die met de scheidsrechter uh, meeliep? Scheidsrechter Smelting, die komt terug. En zijn collega's kijken even. En nee, ik denk dat hij geblesseerd is. Want de fysiotherapeut zie ik van den Bos in de catacombe lopen. Met die ene scheidsrechter. Nou, is hij net uit mijn beeld. Dan buk ik even helemaal. De fysiotherapeut die geeft aan dat de zaalwacht met de sleutel moet komen. Ik denk dat we daar een geblesseerde scheidsrechter hebben. En ik ben benieuwd wat we dan doen. Zo te zien worden de coaches nu bij elkaar geroepen. Ik denk dat we even gaan rusten en verder spelen dadelijk met twee scheidsrechters. Want ik zie geen reserve scheidsrechter in de zaal. Vijf minuten gespeeld. En dat betekent dus ook nog vijf minuten tot aan de rust in het duel tussen Den Bos en Wieche. Stand 24-28. De tafel tennis in Leiden. De winst bij de vrouwen ging naar Jiao. Wij richten inmiddels ons inmiddels op de mannenfinale. Alex Hoordijk. Die is inmiddels bezig en de scheidsrechters hier die zijn gewoon nog aanwezig bij dit evenement. Finale bij de mannen gaat tussen de Kroaat Borna Kovac en Ewout Oostlander. Kovac is eigenlijk de enige speler die hier op dit toernooi staat. Die niet met het nationaal kampioenschap over twee maanden in Zwolle mee mag doen. Hij is daarvoor nog tekort in Nederland. Hij is pas bezig aan zijn tweede jaar actief bij de tafeltennisvereniging in Zoetermeer. En Oostlander doet dat in Hattem bij Smash 70 overigens de eerste. De game van die partij is inmiddels al afgelopen. Die ging uh, vrij eenvoudig met 11-4 naar Borna Kovacs Die ook uh, veel hoger op de wereldranglijf staat. Nummer 322 van de wereld tegen 746 voor Ewout Ooslander. In tegenstelling tot bij de dames is het zo dat ze wel wat leeftijdsgenoten zijn. Uh, Ooslander sinds 1 januari 20 jaar. En 21 jaar uh, is zijn tegenstander uh, Borna Kovacs Die Borna Kovacs wist dus de eerste game te winnen met 11 tegen 4. En staat ook voor in de tweede game met 6 tegen 4. Op de Jaap Edebaan in Amsterdam werd er dit weekend gestreden. Op het Short het NK <coughs> werd daar gehouden. Edwin Cornelissen met de Uitslagen. Als je op een NK shortrek alle afstanden wint, de 500, de 1000, de 1500 meter en nog eens de superfinale over 3 kilometer, dan ben je een oppermachtige allround kampioen. En dat is precies wat Jorien Termors en Niels Kerstholt zijn. Bij de mannen leek het aanvankelijk een mooie strijd te gaan worden met Shinky Knecht en Freek van der Wart als voornaamste rivalen. Maar Shinky Knecht kampt met een vormcrisis, weet niet precies wat er aan de hand is, bloedwaardes wijzen niks uit. Maar hij komt krachtenkort aan het einde van zijn races en komt dus niet verder dan de derde plaats in het gemeen klassement. Freek van der Wart, de coming man, wist het wel te schoppen tot de tweede plaats. Maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in Niels Kerstholt. De routinier die opnieuw een Nederlandse titel weet te pakken. Bij de vrouwen stond Jorien ter echt op eenzame hoogte. Het gat met de concurrentie was enorm. Het was spelen met de concurrentie wat ze deed. Ze nam rondes voorsprong. Ook in de superfinale. Ook in de halve finales van de duizend meter. Er stond geen maat op. En het moet haast beangstigend zijn voor een bondscoach om te zien hoe groot het gat met de rest is. Het maakt dat Jorien Ter Mors de uitgesproken favoriet is om over twee weken tijdens het EK in Malmö voor de titel te gaan. Zoals Niels Kerstel ook wil proberen om de titel bij de mannen te gaan pakken. De Nederlandse titels hebben ze in ieder geval binnen. and Dancing in the Moonlight. We gaan weer even naar Leiden, het tafeltennissen. De tweede game is daar bezig van de mannenfinale. Alex Hoorrijk. Die is inmiddels afgelopen, Twan? En uh, inmiddels uh, is het 2-0 in de wedstrijd geworden voor Borna Kovacs, De Kroatische tegenstander van onze landgenoot Ewout Oostlander. In de finale van de Masters hier bij Skilla in Leiden. En uh, in de tweede game werd het 11-9 voor Borna Kovacs Nadat hij de eerste ook met 11-4 wist te winnen. Inmiddels zijn we bezig met de derde game. En daarin leidt de Kroaten ook met 1-0. En dan gaan weer naar Sebastian Timmerman, het NK-sprint in Groningen. Zijn wij we inmiddels wel toe aan de beslissende rit op de 1000 meter? Die staan op het punt van beginnen. Ik heb Natasja Bruintjes net in de achtste hit van de helft in totaal zien winnen van Anis Das. Bruintjes deed dat in 1919. 19. Tegelijkertijd de snelste tijd van de vrouwen die we gehad hebben in de acht ritten. Tot dusver. Maar het is niet genoeg om Alice Das voorbij te gaan in het algemeen klassement. Das blijft op haar bruintjes voor in dat algemeen klassement. Maar ze komen niet in de buurt van de Wereldbekerplekken op de kilometer. Irene Wüst mag toch wel zeggen dat ze dat inmiddels wel is, hè? Met die 1.17.58 van gisteren winnende tijd op de 1000 meter. Een geweldig baanrecord. Ze staat op de zesde plaats in het algemeen klassement na drie afstanden. Ze rijdt tegen Lotte van Beek. Van de ploeg van Jan van Veen, die schreeuwt wat direct nadat het startschot heeft geklonken. Maar ik vraag me af of Lotte van Beek dat ze dingen kan horen. Gerard Kempkes op zijn beurt staat altijd bij het ingaan van de bocht. Schreeuwde daar met zijn. ...handen om zijn mond, eh, nog wat richting Irene Wust. En de dames komen nagenoeg saai aan ja, zijn... ...met een lichtvoorsprong voor Lotte van Beek... Eh, ...uit de eerste bocht. En Van Beek versnelt beter uit... ...en opent er een 18.59 om 18.73 voor Irene Wust. En dat is voor Wust nagenoeg dezelfde opening als gisteren... ...toen ze dat barelkoor reed. Onderlinge verschil tussen beide vrouwen is miniem in het klassement... ...slechts 300ste van een seconde in het voordeel van Lotte van Beek... ...die dit seizoen in de Wereldbeek is erg eh, goed op drevenal is geweest... ...op de kilometer, want ze stond steeds op de derde plaats... Als, Aanwezig was bij een Wereldbekerwedstrijd. Wust onderdoor gekomen. Maakt het verschil in dit rondje. Rijdt goed door. En is met 47-14 ook sneller dan gisteren. Ook qua rondetijd 28,4. Kan Irene Wust net als gisteren een goede slotronde rijden? Toen 30-2 en dat betekende toen dus dat geweldige barenkor van E17-58. Lotte van Beek houdt dezelfde achterstand. Zo'n 17-18 meter op de kruising. Wel de laatste binnenbocht voor Van Beek. Laatste buitenbocht voor Irene Wust. Die hier kan gaan klimmen in het algemeen klassement. Ze gaat de rit winnen van Lotte van Beek. Denk ik, al komt Van Beek nog wel dichter in de buurt. En wordt het weer 1, 17. Ja, dat wordt het. Maar 1, 17, 74 is wel ietsje langzamer dan gisteren. Maar wel weer een prima rit hoor, van Irene Wüst. Want ze is ook weer eh, andermaal veel sneller zeg maar, dan het oude baanrecord. Dat is Lotte van Beek ook trouwens. Met 1.18.07 behoorlijk sneller dan gisteren. Maar niet goed genoeg dus om Wüst voor te blijven in het algemeen klassement. 1, 17, 74 Genoeg voor Wüst. Om in ieder geval Laurine, of, eh, Lotte van Beek... Van Beek voorbij te gaan in het algemeen klassement. En richting de top 4 te kruipen. Twee ritten nog te gaan. Van Riese tegen Oenema nu. En daarna Leenstra tegen Margot Boer. De rit waar normaal gesproken de nieuwe Nederlands kampioen uit gaat komen. Of misschien wel de oude nieuwe Nederlands kampioen als Boer het opnieuw wordt. Nu lijkt het me vooral een strijd om brons met Laurine van Riese Die op de vierde plaats staat in het algemeen klassement. Het verschil met Thijsje Oenema is niet zo heel erg groot. 18 ste van een seconde slechts nog wel in het voordeel van. Van Thijs Joenema. Maar Thijs Joenema is natuurlijk altijd minder op de 1000 meter dan op de 500 meter. Al moet ik zeggen, de 1.1907 viel me gisteren mee van Thijs Joenema. Dat was best een goede kilometer. Van Riesen opent fel. Veller dan Thijs Joenema. Dat is goed. 17.98. De snelste opening van de dames die we gezien hebben. Hoenema volgt met 18.12. 17.98. Is dat niet iets te snel voor Laurine van Riesen? Ben je dan geneigd te denken? Op zo'n lastige baan als Groningen is? Waar die laatste rond. Dan zo zwaar weegt. Maar in ieder geval heeft voor dadelijk in die laatste ronde uh, de binnenbocht. En dat is een niet onbelangrijk detail. Ze blijft nu in de buitenbocht van deze eerste volle ronde. Thijsje, Oenema nagenoeg door, uh, voor. Oenema versnelt uh, ook niet snel genoeg uit om daarnaast te komen. Van houdt de leiding 46,81 sneller dan Wiest. 33 honderdste van een seconde. Nu de laatste ronde. Ze heeft dadelijk een heerlijke kruising. Want ze kan naar Oenema gaan toerijden op de kruising. Het verschil is maar een meter of 8,9. Oenema de arm al los. De uh, dame van de ploeg van Jacori. Van Activia uh, Laurine van houdt de linkerarm op de rug, maar ze is er al wel bijna bij Thijs Joene. uit de ligaploeg. Maar valt nu ook stil. Oenema goed door die buitenbocht heen. Hij rijdt goed met Van mee. En Van toch onderdoor bij Thijs Joene. gekomen dat verschil is maar zo klein in het klassement. En hier komt Van in de derde tijd in 1847. Maar het is genoeg om Thijs Joene voorbij te gaan in dat algemeen klassement. Die uh, uh, kleine marge die het maar was, die 1800ste, is overbrugd. Want Oenema rijdt in 1904. Het is uh, uh, ook genoeg bovendien voor Van Riesen om Irene Wust voor te blijven in het algemeen klassement. En dat geldt trouwens ook voor Thijsje Oenema. En zo is Van Riesen sowieso al zeker van het podium op dit Nederlands kampioenschap. En weten we dat Irene Wüst normaal gesproken, als er geen gekke dingen gebeuren in de laatste rit, niet naar het WK sprint gaat in Salt Lake City. Maar dat wilden ze eigenlijk ook niet. Het gaat Irene Wust vooral om de wereldbeker tickets op de 1000 meter. Een extra wedstrijd erbij wordt heel erg veel. Nou dat ticket heeft ze binnen. We gaan ons nu richten. Helemaal op op de titel op Leenstra en Margo Boer. Boer, na die goede 500 meter, leider in het algemeen klassement. Ze werd al drie keer Nederlands kampioen. Nu is de dikke minuut waarin ze voor de vierde keer Nederlands kampioen moet worden. Ze rijdt tegen Leenstra, de nummer twee in het klassement. Die 78 honderdste van een seconde achterstaat op Margot Boer in het klassement. Leenstra, beter gestart, onderdoor gekomen. Neemt het initiatief in deze 1000 meter. Gaat er goed voor. 18,29 voor Leenstra. Margot Boer, 18,46 is het verschil. 17 honderdste van een seconde. Dus na de 200 meter in het voordeel van Leenstra die 78 honderdste moet goedmaken. Margot Boer versnelt beter uit naar de buitenbocht. Want ik zie duidelijk dat ze meer snelheid heeft dan Marit Leenstra. Aan het einde van de kruising is het verschil al veel minder geworden dan dat het was. Boer door de binnenbocht heen. Maar Leenstra rijdt een goede buitenbocht. Technisch goed. Zij aan zij. Op weg naar de bel voor de laatste ronde. Margot Boer met een lichte achterstand, Maar het is maar 16 honderdste van een seconde. 47 rond voor Leenstra. 47-16 voor Boer. Die nu in de binnenbocht. Oeh, oe, ja, een beetje stilvalt. En niet veel voorsprong heeft hoor, op Leenstra. Leenstra kan nu met de laatste binnenbocht in het verschiet naar Margot Boer gaan toerijden. Aan het einde van de kruising zit Leenstra er bijna naast. En heeft ze de laatste binnenbocht nog? Is dit dan in het voordeel van Margot Leenstra? Hoeveel tijd gaat Margot Boer hier verliezen in die laatste ronde? 7800 ste moet Leenstra goed maken. En wat een verschil. Wat een verschil naar de laatste bocht. En Leenstra wint in 1.1760 ook de 1000 meter. En in een 1869 wordt het niet Margot Boer. Maar Margot Leenstra, die Nederlands kampioen sprint. Wordt. Die laatste ronde van Margot Boer, die 31,5 seconde, daar verliest ze de Nederlandse titel. De Nederlandse titel die dus gaat naar Marit Leenstra uit Friesland, uit het Friese wiekel, 23 jaar, die vorige week het Nederlands Oranje kampioenschap liet lopen om zich helemaal te richten op dit NK-sprint. En dat NK-sprint sluit ze winnend af. Haar vierde NK-sprint levert haar de gouden medaille op. Dat is toch wel verrassend dat Boer in de laatste ronde zo in zit. Zoals gebeurde, die ronde van 31,5 seconden was niet goed. Leenstra, en passant, dus ook winnares van de 1000 meter. Maar 200ste langzamer dan Wüst gisteren. 1,1760 wint ze de 1000 meter. Tweede op die 1000 meter wordt Irene Wüst. Eindklassement, Leenstra, Nederlands kampioene. Margot Boer moet genoegen nemen met het zilver. Laurine van Riesen wint het brons. En Thijsje Oenema wordt vierde en mag dus met Leenstra, Boer en Laurine van Riesen... naar het wereldkampioenschap, sprint... Over drie weken in Salt Lake City. En daar gaat Marit Leenstra dus naartoe als Nederlandse kampioenen. Zij overbrugt die 78 honderdste van de seconde op Margot Boer met een perfecte duizend meter verrassende schot van de 1000 meter daar bij de vrouwen. Zometeen gaan we terug daar naar Karlingen voor de 1000 meter bij de mannen. Eerst even naar Den Bos. Even een ruststand halen bij Den Bos tegen Wiegen. Basketbal dus Leon Kersten. Met twee scheidsrechters zijn we inderdaad verder gegaan. Het maakt voor de wedstrijd niet zo heel veel uit. Wiegen staat nog op voorsprong. Maar het is minder geworden: 35-37. Het is niet altijd even goed, maar het lijkt wel weer spannend te gaan worden. 35-37 dus in het voordeel van Wiegen. Alex Hordijk in Leiden bij tafeltenners. Derde game inmiddels voorbij. Die is inmiddels afgelopen tussen Borna Kovac en Ewout Ooslander. En net als bij de dames lijkt het een hele snelle finale partij te gaan worden. Waarin we waarschijnlijk een 4 tegen 0 op het bord gaan krijgen. 11-5 was de stand in de derde game in het voordeel van Borna Kovac. Die ook de eerste twee games op zijn naam wist te zetten. En dus leidt in deze wedstrijd met 3 tegen 0. De eerste drie games zag je met name dat het Ewout Ooslander was. Die in de beginfase eventjes de puntjes op wist te eisen. Maar daarna kwam Borna Kovacs stevig terug. Dat in deze vierde game ook even te gaan gebeuren. Maar toch is het Oostlander die met zes tegen drie, terwijl ik het zeg, zes tegen vier nog voor staat in zijn partij tegen Borna Kovacs. Maar het lijkt er naar uit te gaan zien dat de Kroaat deze titel op gaat eisen. Staat voor met drie tegen nul in de wedstrijd. En in de vierde game, daar staat hij dan wel weer achter, die Kroaat met vier tegen zes.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 and see, she knows where I'd like to be but it doesn't matter I want you Het 1966 van het album Blond, aan Blond, Bob Dylan en I Want You. Voor de zesde keer in zijn carrière is Niels Kerstold Nederlands kampioen shortweg geworden. Kerstolt, inmiddels is hij 29 jaar oud, was in Amsterdam op de Jaap-Edebaan oppermachtig. Zijn rivalen Freek van der Wart en Shinky Knecht kwamen hem niet aan te pas. Edwin Cornelissen in gesprek met de kampioen. Het was een afgetekende titel, hè? alle afstanden gewonnen. Wat zegt dat? Ja, ik denk veel, maar uh, uh... Dat moeten we over twee weken gaan zien, want dan is de eerste grote wedstrijd en dan twee weken later ook één. Dus uh, daar moet het echt gebeuren. Ja. Dit is leuk, dat wilde ik graag winnen. Maar ja, het gaat natuurlijk om de jongens uh, op internationaal niveau naar huis rijden. Want uh, wat voor status had dit NK voor jou? Hoge status. Um, hiervoor was een NK, ja, dan was je blij als er 42 hoog op een 500 meter werd gereden. Maar je kan gewoon zien dat het niveau zo verschrikkelijk hoog is. De meesten zijn gewoon hele grote sprongen vooruit gegaan. Ja, Als je dan een NK wint, ik vind dat we dan wel wat zeggen. Ja, en dat was in het verleden wel anders. Wat je zou zeggen, inderdaad, bij zo'n NK, je, je gaat er eigenlijk vanuit dat het een strijd gaat worden tussen Shinky, Freek en jou. Uh, uiteindelijk is het niet een echte strijd geworden, hè? Nee, dat was ik even voor, hè? Ja. Ja, maar dan nog, kijk, weet je, ik had twee afstanden gewonnen en toen ik er vandaag in kwam, toen toch voelde ik me nog niet zeker van mijn zaak. Want je weet gewoon, we hebben gewoon vier jongens die mij die topsnelheid topsnel, nog even kunnen pakken op het eind. Ja, normaal, in het verleden was het nog wel eens dat het een tweestrijd was. Nou, als je aan twee tweede plekken genoeg hebt, trek je hem aan en dan rij je hem als tweede uit. Maar nu zitten er nog twee achter. Ja, als die er dan ook voorbij komen, als je net te vroeg aangaat en doodgaat, ja, dan, dan val je uiteindelijk op het eindschafel, val je er net naast. Dus uh, nu was het gewoon wat spannender. Ook nog, ook al had ik die uh, twee overheeningen al in mijn zak zitten. Dus sta je hier weer op de hoogste treden, uh, met alle respect, op je oude dag. Maar is dat wat jou ook triggert, die concurrentiestrijd met uh, ja, die andere goede rijders uit Nederland? Mijn oude dag moet nog komen, dat komt over 30 jaar. Maar uh, dus Je ziet wel dat uh, uh, ik, ik wil gewoon, elke wedstrijd wil ik gewoon eigenlijk winnen. En, uh, je bent niet zo opgeladen voor een NK als anders. Maar ja, omdat je weet dat er een mooie show komt hier, ben ik toch wel redelijk goed opgeladen. En, uh, ja, ik heb zes of vijf titels in mijn zak zitten, had er vijf in mijn zak zitten. Ik wil die zes ook gewoon pakken natuurlijk. En uh, winnen maakt ook gretig. Ja? Dus uh, dit was gewoon even goed en het is fijn. Om, ja, ik heb een paar dingen waar ik aan wil werken, wat ik dit weekend merkte, wat nog niet helemaal goed ging. Nou, daaraan werken en dan ga ik gewoon lekker gretig dat EK ook in. Ja. Het EK inderdaad, uh, ja, hier win je met macht, maar uh, wat is er mogelijk op dat EK? Ga je echt voor het hoogste van het hoogste? Het EK of WK? EK eerst hè? Uh, ja, ik ga voor het hoogste natuurlijk, maar dat doe ik altijd, anders moet je niet gaan uh, meedoen. Uh, er zijn een aantal concurrenten, waarvan ik denk, die kan ik eraf rijden. Op het WK trouwens ook, het, maakt het verschil tussen het EK en het WK wordt steeds kleiner. En uh, je hebt nu zo'n FOP-RUS, FOP, uh, die Koreaan die bij de Russen traint, een Oekraïner die bij de Russen traint. De Russen hebben een verschrikkelijk sterk team met drie goede mannen. Wij hebben een verschrikkelijk sterk team met drie goede mannen. En dan heb je nog Thibaut Fouconet, de winnaar van twee jaar terug. Dat zijn eigenlijk de grootste kanshebbers. En die jongens ja, dat zijn stuk voor stuk hele gevaarlijke jongens die ook hebben laten zien dat ze World Cups winnen. Die paar Russen hebben dat meerdere malen laten zien. Ik nog niet. Dus dat zijn grote concurrenten. Maar toch, ik heb het gevoel dat ik van ze kan winnen. Dus uh, ja, ik wil het gewoon graag laten zien. Niels Kerstold, Nederlands kampioen, short-track, Dus opnieuw in Italië. Nog een verrassende uitslag. Juventus tegen Sampdoria is geëindigd in 1-2. Gaan wij weer terug naar Groningen. Het NK Sprint. Ze had een behoorlijke marge op de afstand. de 1000 meter. Maar Go Boer, maar ze redden het niet tegen Marit Leenstra. Boer wekt uiteindelijk tweede en praat nu met Steven Dalemaut. Ja, maar Go, dat laatste rondje. Ja, maar op zich liep het hier wel hoor. Ja, voor mij. Uh... Is het gewoon te veel werken, het laatste stukje? En ik moet juist van mijn lange slag hebben. En dat red je er echt niet op Groningen. Maar... En is dat iets wat je wat op een andere baan uh, beter zou had gelopen? Is dat wat je zegt? Jawel. Als je gewoon op snel ijs hebt, dan uh, hou je de snelheid en dan kun je gewoon blijven afzetten. En nu uh, moet ik te veel mijn eigen slag aanpassen. En het kost gewoon heel veel energie. En dan na nou, 1,35. Ja, het is niet uh, heel goed, nee. Is dat iets wat je van tevoren, na die duizend meter van gisteren, ook al vreesde? Nou, ik vreesde niet. Ik was gewoon nu bezig met mijn bochten. en Die gingen heel goed. En uh, ja, lange eind was gewoon te relaxed. En dan uh, verlies je gewoon heel veel snelheid. Maar ja, mijn ogen zijn gericht op uh, WK. En daar is snel ijs. En uh, daar ben ik voor aan het trainen. Dus. En aan de andere kant, Mark Leenstra reed ook gewoon heel snel. Marit reed een hele goede race, we hadden een mooi gevecht. Dus uh, ja, ze reed een hele goede en uh, ja, dat is uh, ook wel wat het kampioenschap mooi heeft gemaakt. Met wat voor gevoel lever jij nou deze, deze titel in? Nou, ik bouw wel, maar uh, ja, ze heeft hem wel verdiend. Ze rijdt ontzettend goed, dus uh, ja, ik ben uh, duizend wel te ver afgereden telkens. Maar mijn ons lopen goed, dus uh, daar kijk ik naar. En nu op weg naar, naar die snelle banen? Ja, we een mooie sprintersijs krijgen, dus uh, daar heb ik wel zin in. De echte maanden, de echte belangrijke weken voor jou komen eraan. Ja, zeker. Gefeliciteerd met de zilveren Plak dan. Dankjewel, dankjewel. De nummer 2 van het NK Sprint Marco Boerders. Gaan wij nog even naar Alex Horda, ik zo vlak voor vijven... bij de tafel Tennis Masters, de mannenfinale. Ja, die uh, is uh, nog niet uh, afgelopen, kan ik je vertellen. Want bij de 3 0 voorsprong van uh, naar Kovacs op Ewout Oostlander is de vierde game een game waarin Oostlander de voorsprong neemt. Kovacs weer terugkomt, heeft inmiddels ook uh, drie matchpoints gehad, maar die zijn allemaal weggewerkt door Ewout Oostlander. En zojuist is hij het ook, die de vierde game op zijn naam weet te schrijven en de stand in de wedstrijd dus op 3-1 brengt. In die vierde game wordt het 16-14 voor Ewoud Oostlander en is het dus nog niet gebeurd hier in Leiden. Zometeen meer tafeltinners na 5. Verder natuurlijk ook basketbal. De wedstrijd tussen Den Bos en Wiegen. En het NK sprint vanuit Groningen met de afsluitende afstand. Beide mannen. De 1000 meter. Het is daar zinderend spannend. Anwar Kali vertrekt aan het einde van dit seizoen bij FC Utrecht. De middenvelder en de club zijn het niet eens geworden over verlenging van zijn aflopende verbindenis. En Kali kan daardoor gratis weg en staat in de belangstelling van diverse clubs. Einde van dit uh, uurtje van Langste Lijn. Zometeen na 5. Dus meer sport. Tot zo.